Ladies and gentlemen, the President of the United States. Fellow Americans. He's been sick. <laughs> and I think his wife is going to bring him some chicken soup. <laughs> I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. Oh, oh baby, I got the and there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. My little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic glue shampoo de Duitse Historica Strijd die is um, officieel in de publiciteit gekomen op, uh, tijdens een vergadering 2 juli 1986 de veelgeprezen filosoof Jürgen Habermas uh, riep tijdens een van andere vergadering van uh, SPD-politici met hun aanhanger riep die uit over een uh, net verschenen boekje van Andreas Hilgrober. Uh, dieser band ist ein skandaal um, wanneer Jürgen Habermas in Duitsland dit soort uitspraken doet dan heeft dat behoorlijk wat repercussies er was al uh, het nodige in de publiciteit gekomen, maar uh, hierdoor werd het uh, vergaderthema, namelijk de oprichting van musea voor Duitse geschiedenis in Bonn en Berlijn, dat kwam nog een keer in een extra uh, uh, kwaad daglicht te staan door Habermas' uh, interventie. Um, de, de tijd leek gekomen om de door Bondskanselier Kool... En zijn aanhang in de arena geworpen, uh, handschoen op te pakken en onpubliek het gevecht tegen het revisionisme aan te gaan. Nou, nu uh, zo'n drie jaar later zou je nu uh, vrij gemakkelijk een uh, bibliografie kunnen samenstellen van 1500 nummers, boeken, tijdschriftartikelen die in Duitsland en uh, verder buiten over deze Duitse historische strijd uh, zijn uitgegeven. Nou, daar zie je al de, het enorme effect van uh, dat debat. En het is ook heel goed om nu, uh, zo'n drie jaar later, om toch na te gaan in welk perspectief uh, die... Uh, Duitse historische strijd heeft gestaan. Uh, is het nou uitsluitend een strijd geweest over uh, de kwestie is Auschwitz vergelijkbaar met Koelig Archipel? Is het een uh, kwestie geweest van uh, uitsluitend Duitse historici die niet weten uh, hoe ze met hun eigen uh, vergangenheid moeten omgaan? Uh, dat blijkt al uh, vrij snel wanneer je daar ...de perspectieven op een rijtje gezet, de discussiethema's bekijkt... ...dan blijkt dat een heel verkeerd perspectief te zijn. In Nederland is daar ook aandacht aan besteed, net zoals in allerlei andere buitenlanden. De historische strijd tussen aanhalingstekens hier in Nederland is begonnen met een klein debatje over een artikel van J. Stegeman... ...in de volkskrant van 24 januari 1987. Uh, Ikzelf heb een reeks bijdragen geleverd in de NRC Handelsblad vanaf 25 januari 1988. Er is een conferentie geweest een maand later. Van mijn Dunk heeft stelling genomen in het veld van het Riot... Uh, ...heeft zich uh, in de strijd gemengd en daarna zijn geregeld in en buiten de media allerlei bijdragen geleverd. Nou, uh, dat heeft helaas niet zo lang geduurd en uh, al heel veel lucht hier in Nederland, alles is nu al gezegd na een paar maanden, we moeten er maar mee ophouden... Lezers van het nu gepubliceerde artikelen die moeten wel de indruk krijgen dat de strijd en debat is over de vraag of Auschwitz nu wel of niet met die achtpijl vergeleken mag worden. Want daar spissen zich het de Nederlandse debat op toe. Pogingen die in het werk gesteld zijn om het perspectief te verbreden, die zijn mislukt. Op een gegeven moment had, had men daar geen interesse meer in. Um, men hield op. Nou, wat, zijn nou de, wat is nou het perspectief waarin je die historische strijd moet plaatsen? Dat, is, uh, dat kunt u zelf uh, eigenlijk uh, heel goed uh, invullen. Want wat is er allemaal rond uh, uh, over de thema's niet aan conflicten geweest de laatste jaren? Uh, laat we maar eens een rijtje uh, geven. U zal zich herinneren de lange controverse over de, de rol van Heidegger, de filosoof Heidegger, uh, en zijn uh, adhesie die hij betuigd heeft aan het Nationaal Socialisme. In de Amsterdamse Universiteit, het college, college van bestuur, die heeft toen gemeend zelfs uh, vergaderingen te verbieden. Dat, uh, Wanneer we weten dat Ernst Molten, een uh, van de meest spraakmakende vertegenwoordigers uh, in, de, in de Duitse historische strijd, een leerling van Heidegger is, dan is de relatie wel heel snel gelegd. Uh, en dat niet alleen, maar Heidegger is ook, laten we zeggen, een, een soort uh, prins van die wetenschappers die. De talloze wetenschappers die in, in de bruine periode, in de bruine periode in de diensten hebben verleend aan het naziregime. Die rol die moet zeker aan de orde gesteld worden. En een andere affaire die, zoals u weet, de emoties hoog heeft doen... Oplopen, dat is de vastbinderruil, die eerst in Duitsland heeft gespeeld, maar vervolgens een nog grotere omvang in Nederland. Uh, uh, daar, uh, dat heeft allerlei staartjes gehad, ook daar was het de rol, net als een van de thema's in de historische strijd, uh, hoe moet je, laten we zeggen, de, de jodenvernichting, uh, hoe moet je die verwerken, hoe moet je daarover schrijven, hoe moet je die beoordelen? Um, naast uh, in de historische raad zelf, daar uh, is met name de interventie vanuit Israël is, uh, voortdurend nogal uh, op, op zijn zaks gezegd ambivalent geweest. Uh, men weet dat uh, de positie van Israël in de wereld aanzienlijk verzwakt is. De commentaren die allerlei wetenschappers uit Israël uh, en Joodse historici geleverd hebben bij de historische strijd, is nadrukkelijk beïnvloed door deze veranderende positie van de, van de Joden. Daar... Uh, een andere kwestie die, dus daar heb je, heb je zoiets zo van, kijk daar, wat er elders in de wereld speelt, dat heeft ogenblikkelijk toch zijn uitwerking ook in zijn intellectuele debatten. Schijnbaar intellectuele debatten die dus zwaar politiek geladen zijn. Nou, andere kwestie die aan de orde is geweest, dat is de Waldheim affaire. Die in Oostenrijk en tot en ook hier over de hele wereld, ruime aandacht heeft gekregen en ook precies in diezelfde tijd plaatsvond als de, de historische strijd. Dan hebben we hier in Nederland de kwestie van de twee van Brida gehad. Uh, weer een keer opnieuw, uh, waarbij uh, uh, zoals u weet de, de, een soort staatsgreep is gepleegd om deze twee op uh, uiterst onduidelijke gronden vrij te krijgen. Nou, daarnaast is weer een grote affaire geweest, dat is een van de jongste dan, dat is de, de Joningen affaire waarbij de president van het Duitse parlement een grote redenvoering hield die door van links tot rechts in Duitsland en ook weer daarbuiten uh, becommentarieerd is en tot enorme controverse heeft geleid. Steeds gaat het dan om uh, hetzelfde oppervlakkig gezien gaat het dan over hoe moeten we uh, eigenlijk met z'n allen het uh, Duitse verleden... dat voor niet geregeld ook ons verleden is... hoe moeten we daarover schrijven, uh, hoe moeten we daarover nadenken... Uh, hoe moeten we dat beoordelen, wat voor politieke implicaties heeft dat... Uh, en welke uh, gevolgen, welke effecten voor ons huidige gedrag... Heeft. Uh, de Tweede Wereldoorlog. en Auschwitz. Uh, op dit moment. Nou. Um, dat is wat aan de oppervlakte. meespeelt. Maar. dan zijn we natuurlijk toch. bij het schetsen van het perspectief. waarin die historisch. geplaatst wordt. zijn het ook. hele andere aangelegenheden. Uh, in de eerste plaats. is na. 1982 is er in Duitsland een wende ingetreden. Helmut Kool met de vernieuwde uh, CDU, CSU kwam aan het bewind. Um, dat heeft uh, aanzienlijke effecten gehad. Sinds die tijd uh, is er in, uh, in Duitsland... Langs mijn hand een andere verhouding gegroeid tussen de Amerikanen en de Duitsers op politiek niveau, maar even goed uh, voor uh, de mensen uh, in de straat. Steeds meer bleek een anti-Amerikaanse houding en met name dan anti-Amerikanisme. Uh, werd aan de top werd dat uh, geëxploiteerd om nationalistische motieven van de conservatieve Duitsers um, ingang te doen vinden. Daartegenover werd hetzelfde anti amerikanisme ook door bijvoorbeeld uh, de vredesbeweging, door linkse beweging, door de nieuwe sociale bewegingen, ...werd uh, geëxporteerd om een um, uh, abrust uh, naderbij te brengen. De hele discussie over de kernwapens, de korte drachtraketten, uh, de, de plannen van Gorbachev in, in Duitsland... Uh, ...dat heeft buitengewoon verhitte... Uh, discussies opgeleverd. In de historische strijd zelf is dat ook expliciet aan de orde gesteld. Met name bijvoorbeeld Habermas heeft uh, het lidmaatschap van de NATO heeft expliciet aan de orde gesteld en gesteld dat de, de nationalistische mensen als Nolte, Sturmer, Kool en uh, weet ik wat uh, wie allemaal meer afbreuk zouden doen aan dat NATO lidmaatschap. De hele merkwaardige namen van een linkse filosoof. Maar goed, hier zie je dus de... de... de, de relaties die gelegd worden met de grote politiek, de, de strijd van de blokken, en uh, expliciet een historische strijd. En ook tegelijkertijd het... Een nieuw soort bewustwording uh, bij uh, linkse en rechtse mensen. Over wat er uh, nu aan, tegen het eind van uh, deze eeuw um, aan nieuw politiek denken op tafel gelegd moet worden. Um, een ander aspect is ook uh, een, uh, een de positieve... Buitenlandse politiek die uh, gevoerd wordt. Vanuit Duitsland met name wordt de, de Midden-Europa-politiek bedreven. Wat is dat? Daarbij uh, wordt op dit moment een toenadering naar het oosten uh, uitgeprobeerd via. Landen als Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Oostenrijk en dergelijke. Het oude Midden-Europa, waar, eh, en daar wordt dan ook in de historische strijd aan herinnerd, eh, door de conservatieven zeggen, kijk, daar ligt een stuk toekomst van eh, het nieuwe Duitsland, het nieuwe nationalistische Duitsland. Terwijl de tegenstanders zeggen, eh, ja, maar dit zou wel eens een reprise kunnen zijn van de Duitse de geopolitiek. Zoals die ja, al door Hitler en uh, eerder door mensen als uh, Friedrich Naumann, Max Weber en dergelijke zijn um, gepropageerd in het begin van deze eeuw. Mitele-Europapolitiek dus. Nou, deze mitele-Europapolitiek is ook weer verbonden met een tweede streven in die buitenlandse politiek, namelijk het streven van Duitsland en Frankrijk om een onderling akkoord te sluiten en daaraan Europa te binden. Europa 1992 is het nieuwe perspectief uh, waarin uh, in, uh, grote tegenstellingen uh, ...in uh, verdisconteerd worden, die men in het enthousiasme over Europa 1992 misschien niet zo vlug zal zien... ...maar uh, daar gaat het erom wie in een toekomstig Europa, uh, toekomstig één Europa, um, het voor het zeggen zal hebben. Is dat de As, Berlijn of uh, Bonn, uh, uh, Parijs of... Uh, ...zal er een, uh, een hele andere Europa waar bijvoorbeeld uh, Thatcher en uh, Reagan en ook al, allerlei andere mensen die bijvoorbeeld uh, meer democratie, een meer democratisch Europa wensen, uh, hoe zal dat geregeld worden? Dat speelt nadrukkelijk mee, want ook in de historische strijd weer is het bijvoorbeeld conservatieve als stuurmer... Die nadrukkelijk het Europaperspectief voortdurend openen en de geopolitieke rol van Duitsland in dat Europa benadrukken. Nou, um, dan is er ook uh, een economisch uh, perspectief. Um, de... Het uh, Duitsland is uh, uh, economisch een van de belangrijkste landen ter wereld met Japan. Uh, Amerika is economisch uh, in, uh, in verval geraakt. En uh, dat blijkt al bijvoorbeeld uit een eigenzinnige rentepolitiek. Die, uh, en uit een bepaling of men dollar zal gaan steunen, ja of nee. Uh, in Duitsland... Dat blijkt al uit de uitermate sterke positie van Deutsche Bank. Dat blijkt al uit de uitermate sterke positie van Frankfurt als een soort uh, financiële hoofdstad van Europa. Um, kortom, het, ook het economische uh, overwicht van Duitsland begint. Uh, uh, heel expliciet uh, duidelijk te worden en het is met name dus ook in Duitsland en uh, andere investeerders en uh, andere investeerders die voor gigantische bedragen in uh, Rusland zijn gaan investeren in, de, in het jongste verleden ook dat gaat hard tegen de belangen in van uh, de Amerikanen en de Engelsen nou, dat is ook nadrukkelijk ook weer, uh, op een, laat ik zeggen, intellectueel niveau, komt dat in die historische strijd, komt dat op een of andere wijze, komt dat voortdurend weer terug. De hele sterke positie van, uh, van Duitsland. Als je nu, uh, nu, net een paar dagen geleden, heeft uh, de uh, president van Weis Ecker een reden gehouden, als je die vergelijkt met de reden die hij twee jaar geleden heeft gehouden, die ging over de Duitse positie, over het, de, het verleden van de Duitsers en hoe dat verwerkt zou moeten worden. Als je dat vergelijkt met deze reden, dan zie je in de meest scherpe uh, vorm wat er gebeurd is. Nu is Van Weishecker de man die uh, als eerste Duitser het nieuwe zelfbewustzijn van de Duitsers verboort en nadrukkelijk zegt van wij zijn Duitsers en wij hebben uh, zelfs, durf je te zeggen, onze eigen grondwet uh, gemaakt. Wat evident onjuist is, want die is opgelegd door de bezettende machten in 1945, maar hier wordt een, een soort mythevorming gecreëerd om... Um, een steeds sterker groeiend het naturalistisch besef bij de Duitsers um, te ondersteunen This is a song about vegetables They keep you regular, they're real good for you Call any vegetable Call in, Call it by name Call it, any vegetable Call one today Call when you get off a train Call vegetable Call any vegetable And the chances are good All the vegetable will Respond to you Some people don't go for prunes, I don't know I've always found that if they don't. Call any vegetable Call any vegetable Pick up your phone Call any vegetable Make up a vegetable Call any it it home als je nu naar het kennelijke hoofdthema de de Duitse vergangenheid en Auschwitz Um, in beschouwing gaat nemen, dan is er ook een. Uh, ook rond dat thema. een uh, breder perspectief te schetsen dan uitsluitend. laten we zeggen, een Duits. Uh, wat is namelijk het geval? Dat thema. Auschwitz en Duitse Vergangenheid. is namelijk chronologisch veel eerder in uh, Frankrijk te plaatsen en de oorsprong van dat debat eh, ligt weer in de neofascistische beweging van eh, Maurice Bardesch erflater van fascisten als zijn zwager Brasilach en dergelijke. In 1942 eh, beweerde de laatste al men moet alle joden vernietigen en de kleintjes niet vergeten. Bardesch uh, en zijn aanhang zijn momenteel op dit moment de animators van het Franse revisionisme dat ook gesierd wordt met begrippen als negationisme en exterminationisme um, deze Franse uh, in in uh, Neofascisten hebben met name in 1978 een volledig, toen der tijd, tenminste volledig onbekende historicus, namelijk Robert Fourisson naar voren kunnen schuiven die een proefschrift goedgekeurd kreeg waarin hij zogenaamd bewees dat de gaskamers niet bestaan hadden. De commotie die dit voorval heeft opgeroepen is in Frankrijk en daarbuiten sindsdien niet meer Verflauwd. Nog onlangs probeerde bijvoorbeeld in Nederland Rudy Kausbroek, Noam Chomsky te verdedigen die een voorwoord voor deze neonazistische publicatie had geleverd. Het probleem dat hierbij ontstaan is, heeft ook weer verschillende kanten. Wat moet je nou doen? En dat gebeurt toch in vele discussies. Wanneer iemand uh, beweert dat, uh, zoals dat in Frankrijk uh, gebeurde, la lune est faite de fromage de roquefort? Dat was de vraag die uh, anderen zich in dit uh, verband stelden toen Fourisson naar voren bracht. Die gaskamers bestaan helemaal niet. Wie zich in die positie laat drukken en die wel even het tegenbewijs van zo'n stelling denkt uh, te kunnen leveren, die komt onvermijdelijk in een, uh, op een uh, soort uh, via Dolorosa terecht. Pierre Vidal Maquet, uh, een historicus mijn grote naam eh, als historicus van de oudheid heeft een eh, belangwekkend eh, boek opengedaan over eh, deze Fourisson en zijn achtergronden. En het boek heeft een fraaie titel: Les Assassins de la Memoire. De moordenaars van de herinnering. Met als ondertitel. Een Eichmann de papier. Et autre essai sur le revisionisme. Nou, die titel die geeft eigenlijk heel goed weer wat, er, wat de doelstelling is van de internationale neofascistische beweging om inderdaad onze herinneringen te vermoorden. Toen hij nu Vidarnaquet en uh, zijn medestanders die discussie met Fourisson aangingen rond, die, uh, rond dat probleem van uh, de gaskamers zagen zich genoodzaakt om zelfs te gaan discussiëren, zover is het gekomen, over de chemische samenstelling van het cyclon B-gas. Nou, als je op dat niveau gaat discussiëren, dan heb je eigenlijk al een slag verloren. Dan ben je eigenlijk al... Uh, aan het serieus aan nemen dat zo'n vraag van de maan is gemaakt van rookvoorkaas kaas, dat dat een relevante vraag zou zijn. Maar Vidal-Naquet uh, heeft toch een uh, hele belangwekkende aanval ...op uh, deze hele beweging uh, kunnen uitvoeren. Die uh, ook voor Nederlanders uh, heel lezenswaardig is en uh, belangwekkend. Die opvattingen trouwens van Faurisson betreffende de gaskamers... ...waren ook in Frankrijk al lang en breed bekend uit allerlei obscure neonazi-publicaties. Uit de mond van Bardèche, Racinier en dergelijke... Professoren respectievelijk in de letterkunde en de geschiedenis waren al lang geleden soortgelijke geluiden gehoord. Uh, Rassinier had daarbij het twijfelachtige voordeel zelf Boegenwald doorstaan te hebben. Maar na 1950 komt hij in rechtsradicaal vaarwater terecht en dan is het hek van de dam. Dat nu dit soort beweringen via een dissertatie van zo'n uh, Faurisson een wetenschappelijke status verkregen, was echter een schandaal van de eerste orde. Le Monde deed een flinke duit in dit zakje door Fourier in een eigen stuk uitvoerig de gelegenheid te geven nog eens te komen verklaren waarom de maan gemaakt was van rocforkaas. Talloze wetenschappers protesteerden met een manifest in Le Monde van 21 februari 1979. En de meeste ondertekenaars liet het daarna afweten. Eén reden is dat bij die Franse geleerden een vergaande onkunde bestaat over de problematiek. In de grote bibliotheken zijn nauwelijks docenten over de Tweede Wereldoorlog te vinden, die relevant kunnen zijn voor het debat. En een andere reden is dus, zoals ik al aangaf, de eigenlijk de uiterst merkwaardige debatcultuur bij de Franse intelligentia waarin met het uh, grootste plezier eindeloos in het luchtledige gekletst wordt als het maar literair verantwoord is vervolgens worden dit soort debatten over de oorlog ook vergaand beïnvloed door een haast mythische resistance attitude van het verzet in Frankrijk waarin uh, Vooral door de aanhangers van de communistische partij. En dit kon des te gemakkelijker gespreid worden, aangezien Rassigné, die is in 1965 gestorven, ook tot het verzet behoord had. En doordat een ultra-gauche groep fourisson ging steunen voeg daaraan toe de nieuwe commotie over de rol van Noam Chomsky, de ongekende activiteiten die neofascisten met een kerstverse dokter Furisson gingen ontplooien, tot en met de uitgave van de reeks stripverhalen toe, en de steeds grotere aanhang die Le Pen wist te verkrijgen, dan is daarmee een kader en perspectief geschetst dat bijzonder verontrustend moet zijn. Men hoeft zich er dan ook niet over te bazen waarom in Frankrijk het debat zulke perverse trekken ging vertonen. dat op een gegeven moment de chemische samenleving van Cyclon B-gas ter sprake moest komen. Op het vlak van uh, argumenten gaat het debat dus um, over weinig uh, substantieels uiteindelijk. Ehm. Um, Gezien de afschuwelijke realiteiten waarom het gaat, acht ik zo'n afloop, of zo'n voortzetting beter gezegd, van het debat in Frankrijk eigenlijk een absoluut dieptepunt in de Franse kerel des historieën. Nu in, uh, op dit moment, is dat debat in Frankrijk, is nu al ruim tien jaar oud, Um, daar kun je in ieder geval het volgende over opmerken. En dat heeft zich in de eerste plaats, is het op enkele uitzonderingen naar vooral een discussie geweest, die zich heeft afgespeeld in de kolommen van uh, academische en intellectuele tijdschriften, zoals uh, Esprit, Le temps moderne, Le débat, uh, De 20e eeuw en, en dergelijke. Het publieke karakter van het debat zoals in de Bondsrepubliek, zoals zelfs in Nederland, ontbreekt bijna de gehele Frankrijk. Vervolgens is dat debat uitsluitend geconcentreerd rond dat Auschwitz-probleem. Alle andere mogelijkheden die geboden worden, zijn zo goed als onbenut gebleven. Zo is bijvoorbeeld niet aan de orde gesteld waarom juist in Frankrijk, het land waar uiteindelijk het moderne antisemitisme vandaan komt, opnieuw de meest rigoureuze discriminaties gepropageerd worden. En bij eh, ultra-rechts en ultra-links ook in praktijk worden gebracht. Welke structurele voorwaarden zijn daarvoor ontwikkeld? Daarbij had gewezen kunnen worden op de, eigenlijk de relatieve geslotenheid van de Franse samenleving. Het virulente nationalisme en militarisme... Uh, denk maar aan de, de, aan de glorificering van de vorste frappe in, in, um, in Frankrijk waar uh, de meeste linkse lieden, uh, die willen dat uh, niet uh, ter discussie stellen. Vervolgens is er in Frankrijk de zeer snelle reconstructie van de Franse samenleving tot een soort high-tech paradijs. ...waar te nemen, wat een ernstige onpolitisering tot stand heeft gebracht, of met zich mee heeft gebracht. En daar is het, uh, het postmodernisme debat onder de Franse intellectuelen, wat met grote uh, emoties en uh, uh, veel Franse verven wordt uh, gevoerd al sinds jaar en dag. Wat het namelijk tegelijkertijd uh, aangegeven kan worden, is uh, de internationale vertakkingen die in dat debat uh, uh, naar voren kunnen komen. Bijvoorbeeld, Faurisson, die heeft dus in 78 het zogenaamde argument herhaald. Hitler was uh, gerechtigd de Joden te interneren, aangezien in 1939 Gam Weizmann, leider van het Joodse wereldcongres, een soort oorlogsverklaring aan de Duitsers heeft afgelegd. Deze uit de lucht gegrepen constructie is afkomstig van de Engelse neonazi Richard Howard Verrill. Verrill is zijn pseudoniem waaronder hij altijd schrijft. De neonazi Faurisson hanteert deze godspe eind 70 jaren en de Duitser Ernst Nolte komt er in de 80 jaren opnieuw je aandragen. Het resultaat is steeds hetzelfde. Hevige kritiek en opwinding. En dat weten de auteurs niet alleen, maar die kritiek wordt bewust geprovoceerd om tweedracht te zaaien in zaken waarover geen misverstanden kunnen bestaan. En wat is het doel? Het doel is verspreiding van neo-nazistisch gedankengoed onder een conservatief publiek. Dat sowieso de koestering van, het eigen, van eigen vooroordelen belangrijker vindt dan rationele argumentaties. En met het noemen van de naam Nolte zijn we ook aan de Duitse variant van de Karel des historiens toegekomen. Brown shoes, don't make it. Brown shoes, don't make it. Quit school, why make it? Brown shoes, don't make it. TV dinner by the pool. Got another year of school. You're okay, he's too warm. He's a bummer, he's a bummer. Every summer, be a loyal plastic robot for a world that doesn't care. On every ugly, <coughs> shine on your shoes and cut your hair. Hey. Be a Jake. Go to work. Be a Jake. Go to Be a Jake. Go to Be a Jake. Go to work. Do your job and do it right. Lights up, boys! TV tonight. Do you love it? Do you hate it? There it is—the way you made it. Why? Wow. to make your Every desire is in the way. In a drawer, in a desk, by a dog, a high chair, on a rock, well... Historicus um, Ernst Nolte is een van de belangrijkste woordvoerders geworden voor um, de rechtsconservatieve opvattingen over um, de Duitse vergangenheid en het Auschwitz-probleem. Nu staat uh, Ernst Nolte bepaald niet uh, alleen, want. Sinds Helmoet Kool in 1982 aan het bewind is gekomen, is er een wende, zoals de Duitsers dat noemen, een rechtsruk noemen ze het ook wel, in de Duitse samenleving op allerlei manieren manifest geworden. En voor buitenlanders die de zaken niet zo zeer bijhouden, eh, ontstonden de problemen werd dat duidelijk toen in Biedburg eh, Ronald Reagan en Kool tezamen zo nodig SS'ers moesten gaan vereren. Eh, tegelijkertijd was een beginstadium al vrij snel na eh, de aantreden van Kool, eh, werden de eerste plannen voor een Duitsers museum eh, op, eh, op stapel gezet. ...waarin een zogenaamde nieuwe nationalistische visie op de Duitse geschiedenis uh, gepropageerd moest worden. Zowel in Bonn als in Berlijn. Um, allerlei politici in Duitsland hebben zich met uh, de zaken bemoeid. Uh, Dregger, de fractievoorzitter van de CDU... Uh, ...heeft met de uh, historische strijd uh, we proberen in te, grepen, uh, in te grijpen. Uh, frans Jozef Strauss heeft dat expliciet gedaan. Uh, maar ook bijvoorbeeld, dat is heel opvallend, de Amerikaanse ambassadeur in uh, Duitsland. Duitsland. Die heeft een grote reden voor gehouden uh, ter ondersteuning van... Uh, Laten we zeggen het nieuwe nationaal bewustzijn van de Duitsers. Um, voor wat nu betreft de, de, his, de, de historiografische aspecten van de historische strijd is met name dus bij de historici de strijd op, opgebloeid naar aanleiding van de sta die twee musea voor de Duitse geschiedenis die gesticht moesten worden. Uh, daarbij zou op zijn zachts gezegd dus de naziperiode stiefmoedelijk bedeeld worden. En in het algemeen moest aan een nationalistische visie op de Duitse geschiedenis ruim baan gegeven worden. Um, dus de toppolitici van de CDU -CSU, die hebben zich daarvoor ingezet. Um, het moest nu maar eens kogelmoes moest door de kerk een soort sloestrieg onder het verleden moest gezet worden. En er werd de eis gesteld, een of ander democratisch ander Duitsland uit de geschiedenis, zoals dat heette, substans te geven. De historici zelf hebben voor het begin van de historische strijd in hun vakbladen onderling de nodige appeltjes geschild. Er zijn al lang daarvoor aantal boeken verschenen die dat heel goed documenteren. Je hebt bijvoorbeeld de reader van Werner Weidenfeld uh, uitgegeven bij Hanser in 1983 reeds uh, waarin hele reekse Duitsers over um, de identiteit der Duitschen gaan praten over dat Duitse nationaal bewustzijn de 19. e eeuw. Michael Stürmer komt aan het woord kein eigentum der Duitse, die Duitse vragen eh uh, Christian Graaf van Krokoff, die velende zelfverständlichkeit. Wolfgang Momsen, der nationale identiteit. Mensen die na de hand in de uh, historische strijd een belangrijke rol zijn gespeeld. Ook bijvoorbeeld Kurt Sondheimer, die hier al in 83 aan de orde stelt, bestaat er een Duitser zonderweg. Um, zo is er uh, uh, na de hand ook nog een andere... Uh, Rieder een paar jaar later in 87 uh, ook van die Werner Weidenfeld ditmaal uitgegeven uh, in het verlaag Wissenschaft en Politiek. daar zijn dus een aantal uh, de geschiedtheoreticus Jan Russen, Structuren, Historische zinbildung, Hagen Schulze de medestanden van Stürmer het gaat over de gegenwart 19e eeuw, uh, Herman Lübe, Historisch Bewustzijn Heute. Die ook een, uh, die door Habermas nogal naar voren wordt geschoven. Uh, enfin, zo zijn er een hele reeks uh, uh, analyses. Onder andere dus ook um, demoscopische uh, onderzoeken naar hoe de Duitsers en de Duitse jeugd. Tegen hun verleden aankijken. Um, maar sinds uh, Jurgen Habermas in, uh, in 86, uh, 2 juli 86, het, uh, voor die uh, SPD vergadering waar ik het straks over had. Um, het start zijn gaf voor de openbare strijd. Uh, toen brandde echt overal in Duitsland de strijd los. En ook daarvan zijn goede uh, overzichten, onder andere bij Pieper. Uitgeverij Pieper is een documentatie uitgegeven, een belangrijke documentatie. Historische strijd heet die ook, uh, die dateert van uh, de tweede druk is al juli 87 en er waren er toen 15.000 van deze boekjes afverkocht. Uh, daar uh, in die uh, snel daarop volgde uh, het, uh, of al net eerder was, uh, en daarmee stond Habermas ook te zwaaien in die bewuste vergadering, het boekje van Andreas Hilgrober was verschenen, Zweierlei Ondergang met uh, de titel, de ondertitel dit zegt slagung des deutschen Reiches und das Ende des Europese Judentums. Een titel die uh, Duitsers en ook buitenlanders ogenblikkelijk al uh, het voorhoofd uh, het deed Fronsen om in één in zin het einde van het, het Duitse Rijk te uh, en het einde van de Joden onder uh, in dit perspectief te zien. De um, tekst van Hilk Groeber, waarin hij onder andere een pleidooi houdt om laten we zeggen, de Duitse frontsoldaten die uh, tot op het allerlaatste tegen de Russen hebben gevochten, uh, om daar toch uh, veel aandacht aan te besteden en begrip voor uh, op te brengen uh, dat is uh, velen in het verkeerde keelgat geschoten. <tacht> um, er hebben dan dus al enkele jaren lang uh, vrij forse debatten plaatsgevonden tussen bijvoorbeeld de gezelschapshistoricers vast, uh, hans Ulrich Weller en Jürgen Kokka. Dat is de ene richting. De tweede richting is de historici die in, in staatsgeschiedenis voorstaan. Zoals Hiel Groeber, Hildebrand, Sturmer en dergelijke. En de derde richting, de Altaaghistorici. Eh, van mensen als eh, Martin Brosaat en dergelijke. Deze drie uh, groepen, uh, die hebben, dat moet je maar goed zien in de historische tijd allemaal een ander standpunt ingenomen. Um, die, Bijvoorbeeld Weler. Heeft een uh, belangrijk uh, boekje geschreven, uh, Entzorgung der Duitse Vergangenheid, met een vraagteken, een polemische essay zur historischen strijd, bij uh, Verlaag Beck. Dat is uh, in 1988 uitgekomen, waarin hij um, een hele. Uh, Meestal zeer relevante, mijns inziens althans, zeer relevante analyse geeft van Ernst Nolte, van Hilgroebe, Hildebrand, Sturmer. Uh, de verslag doet van het verloop van de strijd zoals hij dat gezien heeft en um, hij bespreekt daar uh, de discussiethema's die aan de orde zijn uh, gekomen en geeft daar zijn oordeel over. Um, dat is een, uh, een must in uh, deze uh, dingen. Ernst Molten is natuurlijk uh, de man die uh, uh, mede de strijd heeft aangezwengeld. Uh, mijn zin is een van de meest intrigerende studies van hem is uh, het boek dat hij uh, heeft geschreven als een van zijn laatste. Das Vergehen der Vergangenheit. Antwoord aan mijn kritiker in zogenaamde historische strijd dat is bij Oerstein uitgekomen in 1987, waarin hij uh, uh, antwoord geeft inderdaad, op zijn critici, maar tegelijkertijd zijn positie probeert uh, te ondersteunen door uh, allerlei interviews en brieven weer te geven met uh, Joodse en Israëlische uh, historici uh, van brieven. ...met zijn Duitse uitgevers, waarvan er uh, talloze uh, zijn boeken niet meer wensen uit te geven. En, uh, en hij geeft dus commentaar op uh, de gepubliceerde uh, artikelen en zijn bijdrage in de historisch strijd. Uitkomst daarvan is dat hij aanvankelijk ...zijn aanvankelijk standpunten die hij had verzacht... ...weer rigoureus gaat innemen en zelfs nog gaat versterken. En een derde richting, een derde school als het ware... ...zijn de historici waarvan Martin Brosaat met zijn instituut in München... ...een van de belangrijkste vertegenwoordigers is. Martin Brosaat kan je leren kennen door zijn boek Naag Hitler de schwierige omgang met onze Geschichte. dat is uitgegeven bij een DTV-pocket, uh, waarin een hele reeks van zijn artikelen uit de laatste jaren zijn uh, uh, opgenomen. Dus gepubliceerd in 1988. Um, met name is daar ook uh, opgenomen een, uh, een zeer veel becommentarieerd artikel uh, pleidooi voor een historisering des nationaal socialismus en die term historisering die zal een uh, belangrijke rol spelen ook in de, uh, de historische strijd zelf. Uh, wat zijn de altaagshistorici? Die hebben in, in Duitsland, in, uh, laten we zeggen, in het zoch van de nieuwe sociale bewegingen, is ook uh, het streven gekomen om historieworkshops zoals in Engeland, te maken, in Duitsland heet dat de Altaagsgeschichte uh, uh, zij staan uh, uh, zij worden fel aangevallen niet alleen door uh, rechtse historici maar evenzeer door, uh, door linkse of althans progressieve historici uh, de gezelschapshistorici als Weler en vooral Kokka um, die moet helemaal niets hebben niets ervan hebben dat niet-academici uh, zich uh, gaan bemoeien met uh, het geschichtsbewoest van de Duitsers, met de geschiedenis van de Duitsers, dat moet een academische zaak blijven. Vervolgens uh, blijkt dat bij die altaakshistorici verbanden gelegd kunnen worden, die bij de academici zelf nooit in de orde kunnen komen. En zo kunnen we begrijpen dat uh, tijdens de historische strijd, een van de aspecten ervan is ook deze onderlinge strijd van die historische scholen onderling. Nou... Uh, wat is nu het opvallende als we het, de, de Franse kerel des historiens bijvoorbeeld met de Duitse vergelijken ter afsluiting. Um, het meest opvallende, het meest belangrijke de verschil is ook dat in Duitsland uh, de, in de historische strijd en alles wat er omheen zit, staatsbeleid uh, aan de orde is, zowel uh, rechtstreeks wordt een historische strijd geantameerd vanuit de staatsapparaten en de thema's eh, die in de orde zijn van binnenlandse en buitenlandse politieke aard, van economische aard, van de mitteleuropa verhalen en dergelijke. Daar is staatsbeleid mee gemoeid. Dat is in Frankrijk zeker niet het geval. Het tweede verschil is dat in Frankrijk... Eh, ...de querelles historiens niet heeft geleid tot een uh, debat over uh, de historische onderling... ...over hun mythologie van de, gesicht, uh, van de, van de vakbeoefening. Uh, de provocaties van een Fourisson en dergelijke, die mogen dan veel ernstiger zijn dan die in de BAD. Uh, en dan zie je het volgend verschil... Uh, want, wat is namelijk het geval? In de BAD is bij de wet verboden om uh, het bestaan van gaskamers te ontkennen. Dus moeten de rechtsconservatieven die moeten andere registers opentrekken om als assassin de la mémoire te kunnen optreden. Uh, maar gezien de, Duits, de Duitse Auschwitz-geschiedenis. Uh, Uh, ...zo uh, veel belangrijker is dan de Duitse oordelen daarover... ...en de Duitse voorgeschiedenis daarvan... ...en de Franse voorgeschiedenis daarvan... Uh, ...moeten, laten we zeggen, de oordelen die in Duitsland... ...over deze geschiedenis en over Auschwitz zijn uh, gegeven... Uh, ...eigenlijk veel zwaarder aangemerkt worden. Um, welke thema's nu... Uh, ...veel preciezer aan de orde gesteld worden, zullen we in een uh, tweede uitzending behandelen. Dit is een speciale request. Ik hoop dat je het genoemd hebt. MUZIEK I tried to find how my heart could be so blinded How could I be pulled just like the rest You came on strong With your fast car and your glass ring Soft voice and your sad eyes I fell for the whole thing I don't regret Having met up with a girl who Breaks hearts like they were Nothing at all I've done it too Now I know just what it feels like Just like myself There's no regrets okay. Well, it's about time to close I hope you've had as much fun as we have Don't forget this Jam session Sunday Many tension will be by Playing his xylophone too. It's been a lot of fun. Monday night dance contest night, quiz contest. Going to give away uh, peanut butter jelly, bologna sandwiches for all of you. It really has been fun. I hope you played your requests, the songs you like to hear. Last call for alcohol. Drink it up, folks. Once. Nice to see you, Bob. How's it going? How's the kids? Wonderful. Nice to see it. Yeah. Oh, Bill Bailey? Oh, we'll get to that tomorrow night. Yeah. Care yeah, man with a drum solo? Right. Yeah, we'll do that. Wonderful. Nice to see you, girl. Yeah. La la la. Done action. Palma, don't.